Tegen FC Twente, Ajax tegen Excelsior en Feyenoord tegen PSV. Ga naar volgdeontknoping.nl en je hebt het. Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 9586. Het is alweer de laatste competitie zaterdag. Want ja, de komende twee ronden worden allebei op zondag volledig gespeeld. Na het verlies van ADO gisteren is AZ vrijwel zeker van de vierde plaats... en kan Alkmaar dus Europa in. Alleen nog even de puntjes ophalen in Tilburg. Ach, nog niet mee. Dat valt tot nu toe niet mee, want er staan 20 minuten op de klok in een matig bezet stadion. Hoewel het afgelopen minuten nog een tikkie drukker is geworden. Maar Willem II staat maar weer eens voor. Zoals het voorstond tegen Ajax met 1-0. Zoals het voorstond tegen Roda met 1-0. Tegen Heracles tegen Feyenoord. Alleen daarna gaat het zo vaak fout. Maar tot nu toe sinds die goal in de vijfde minuut. Een vrije trap van weer Lasnik. Is Willem 2 zeker niet te minderen. Kreeg Janga een grote kans. Een schuiver vanaf de linkerkant. Om er 2-0 van te maken. Maar het probleem in Tilburg is dit seizoen zo vaak. Dat die 2-0 nooit eens een keertje valt. Dan blijft die marge klein. Maar volgens nog staat Willem 2 dus aan de goede kant van de score op de avond. Dat het zou kunnen degraderen. Op de klok dus 20 minuten. 1-0 bij Willem 2 AZ. Roda Nak en Herakles tegen de Graafschap zijn de wedstrijden die om kwart voor acht beginnen. En om kwart voor negen is er VVV tegen Heerenveen. En verder kunnen er clubs volleybalkampioen van Nederland worden. Zowel bij de vrouwen als bij de mannen. En wij houden u op de hoogte. Langs de lijn op zaterdagavond tot 11 uur met sport en muziek. Well MUZIEK but i gotta keep a rolling there goes a windshield wipers slapping out of tempo keeping perfect rhythm with the song on the radio but i gotta keep a rolling Ooh, i'm driving my life away I'm looking for sunny day Well the truck stopped cutie coming on to me tried to talk me into a ride said I wouldn't be sorry But she was just a baby The waiters pawned me another cup of coffee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 we gaan kijken bij Ragnar bij Willem 2 AZ met een verrassende tussenstand 1-0. 1-0 voor Willem 2 na 24 minuten. Moreno met een zwaaiende elleboog in het duel met Janga. Die ligt geblesseerd op de grond. De wedstrijd ligt even stil. Die Janga heeft echt wel pijn en die arm van Moreno die zat daar toch echt wel in de weg bij Janga... om het maar even zachtjes uit te drukken. En het is terecht dat hij even naar zijn hoofd grijpt. De spits van Willem 2... Die uh, ja, dus een uh, dikke kans kreeg om er 2-0 van te maken. Nog even terug naar die 1-0. Wat gebeurde daar na vijf minuten spelen? Overtreding licht van uh, Elm op Richters aan de rechterkant van het uh, strafschopgebied van AZ. Vervolgens lasnik achter de bal, de man van de vrije trappen. Denk maar terug aan vorige week in de Kuip bijvoorbeeld ook. Toen hij het ook deed, de Oostenrijker. En via de onderkant van de lat zat uh, Romero uh, er niet bij. En zo uh, was het uh, 1-0 vroeg in de wedstrijd. Vervolgens kan het dus 2-0 worden. Is dat niet gebeurd? Dan wachten we toch eigenlijk nog altijd op de eerste serieuze mogelijkheid van AZ. Terwijl uh, AZ dus uh, momenteel acht punten uh, achterstand heeft op uh, Ajax. Maar wel vier voorsprong. Of twee voorsprongen pardon, op Adel Den Haag. En dat kunnen er dus vijf worden En dat is natuurlijk het belangrijkste. Die top drie, daar komt AZ niet meer aan. Dat hoeft ook niet. Maar die plaats vier. En het oog op de Europa League natuurlijk zeer belangrijk. En als er hier wordt gewonnen vanavond, ja, dan, lijkt dat, dan lijkt die buit toch, uh, toch wel binnen. We een twee daarvoor geldt dat het, uh, laten we even naar de wedstrijd kijken, achterin de bal heeft. De doelman wat opgejaagd, Kujovic. Met de trap naar uh, de helft van AZ. Een duel tussen richters en Palsen. De linksback. Pals uh, gaat dan een, een lichte overtreding op Richters. En dat levert Willem II een vrije trap op. Waar Gravenbeek zich uh, voor lijkt te melden. En ook Jan van der Heijden. Hij is terug van een blessure. Lasting uiteindelijk terug naar Gravenbeek. En zo zitten we op de helft van Willem II. De ploeg die uh, bij een nederlaag en bij winst vanavond van VVV. op Hierenveen gewoon kan degraderen. Want dan wordt dat gat van vijf opeens acht punten met nog twee wedstrijden te gaan. Mag het, gaat het nou zo dat hier gelijk wordt gespeeld? Als uh, dat hier wordt verloren dat VVV gelijk speelt, dan wordt het gat. zes punten. Ja, voelt dat toch als een officieuze degradatie. Omdat het doelsaldo van VVV simpelweg veel beter is. Maar wordt hij nou vanavond nou, gewonnen? Slecht. Ja, minder slecht, zo kan je het <laughs> ook zien. Maar goed, wordt hij nou gewonnen en wordt er vanavond verloren door VVV. Ja, dan is dat gat toch opeens maar twee punten. En dan kan er misschien nog wat met twee wedstrijden te gaan. Nou, dat is het hele verhaal wat erbij hoort. Laten we voor ons nog maar eens even kijken hoe het allemaal op het veld verder gaat. A.Z. slordig tot nu toe. Wel wat beter in de wedstrijd gekomen, maar nog altijd niet. Echt dreigend in de richting van de goal van Kujovic. Marcel is in balbezit. Een meter of tien voor de middenlijn. Gaat wat naar de as van het veld. Moreno. Niet de straf voor die elleboog. juist met Janga dat duel. Opening bij Paulsen. aan de linkerkant. Palsen de Deen zoekt de middenlijn op. Paas dan in richting Sigtorsson dat tot nu toe alleen is opgevallen door drie, vier keer buiten spel te lopen. AZ bouwt verder aan een aanval. Maar Marlon Pereira is er eerder bij dan Benschop daar aan de overkant. Levchenko dan geblesseerd geraakt. Iedereen volgt de bal. Dan ligt opeens Levchenko op de grond. Zegt Schaars, ik heb daar niks mee te maken. Dat zegt hij tegen Lasnik. Er is een ingreep van Schaars. Die uh, ja, toch wel te billijker valt. Een sliding ook van Levchenko die zelf wat, uh, wat risico neemt. Zo ligt de wedstrijd opnieuw stil. Het is geen grootste wedstrijd tot nu toe. Maar dan zullen ze bij WM2 toch nauwelijks omhalen. Omdat die ploeg na 27 minuten op 1-0 staat tegen AZ. van Duur nooit zo lang hè en dan wordt het 1-1 en staat AZ zomaar na een cadeautje in de defensie van Willem 2 dan staat AZ zomaar naast Willem 2 krijgt Sichtorson de bal achter zijn naam, want Pereira speelt de bal terug, daar zit Sichtorson op de punt van het strafsomgebied aan de rechterkant van het veld met zijn linkerschoen bij en dan plaatst hij de bal voorbij, doelman Kujovic van Willem 2. en dit gebeurt alleen ploegen die het hele seizoen al zitten in de hoek waar de klappen vallen. Dit mag niet gebeuren, dit mag Pereira zich ongelooflijk aantrekken, er is niks aan de hand in deze wedstrijd, AZ creëert niets en dan staat AZ toch zomaar op 1-1 en zal dat de ploeg van Gert. Jan Verbeek toch een boost geven. Benschop aan de overkant van het veld. Op de helft nog van AZ. Opening naar Holmen aan de linkerkant. Aanname op de borst bij de Australië. Een deel van het publiek zegt Hens. Maar dat lijkt me niet. Palsen staat halverwege de helft van Willem II. Ietsje achteruit. Krijgt de bal nu diep van Schaars. Palsen. Aanname is niet ineens. Goed. En dan Richters die mee verdedigt. Dan loopt Palsen de bal zelf over de achterlijn heen. En levert dat een keeperstrap op voor Willem II in de 31ste minuut van deze wedstrijd. Wat een fout, wat een blunder, wat een pech. Maar je bent toch geneigd te zeggen, dit mag je niet gebeuren. Zeker niet in een wedstrijd zoals deze. Kujovic gaat de bal klaarleggen op zijn 5 meter lijn. Hij heeft zijn toekomst al zeker gesteld. Want zit komend seizoen bij Club Brugge in België. En op de bank weliswaar als reservekeeper. Maar toch, die blijft op het hoogste niveau actief. Dat staat wel vast. De bal van Kujovic komt bij Palsen terecht, die er niet lekker bij zit. De bal loopt over de zijlijn en daar mag Willem 2 gaan gooien. In de 32e minuut staat niet langer 1-0, maar zomaar uit het niets. Opeens 1-1 bij Willem 2 AZ. Dat is in Nederland en dan gaan wij naar het buitenland. In Engeland won Manchester United met 1-0 van Everton. Liverpool uh, liep over Birmingham City heen. 5-0, eenmaal met een goal van Kuit. En Maxi Rodriguez maakte er drie. Tottenham Hotspur, West Bromwich, Albion... 2-2. Aston Villa, Stoke City... 1-1. Ook Wolverhampton w Wolverhampton Wonders tegen Fulham... 1-1. En Blackpool, Newcastle, United... 1-1. Sunderland versloeg... Wigan Athletic met 4-2. Aan kop gaat Manchester United... 73 uit 34. En Chelsea en Arsenal hebben er allebei 64. 9 minder, maar wel met een wedstrijd... minder gespeeld. Ze hebben allebei 33 wedstrijden gespeeld. En om half zeven is daar begonnen. Chelsea tegen West Ham United. Dat betekent dat ze nu vrijwel uh, rust hebben. En het is daar nog 0-0. Arsenal speelt morgen tegen bolton Bonders. En dan Duitsland. Bayer Leverkusen. Uh, Hoffenheim 2-1. Eindracht Frankfurt. Bayer München 1-1. Schalke 04. Keizerslauteren 0-1. Stuttgart. HSV 3-0. En St. Pauli. Weer de Bremen 1-3. Aan kop gaat Borussia Dortmund. 69 uit 30. Bayer Leverkusen heeft 64 uit 31. Hannover 57 uit 31. En vierde is Bayern München. 56 uit 31. Uh, Hannover won dus gisteren met 3-1 van Freiburg. En dat betekent dat Bayern München gewoon de vierde plaats weer verspeeld heeft. Dus het jonkereffect heeft niet zo heel lang geduurd. Dan om half zeven is daar begonnen Borussia Mönchengladbach tegen de koploper Borussia Dortmund. En de tussenstand is 1-0 vlak voor rust. Dan Italië, daar is op zaterdag gespeeld in verband met Pasen. Inter tegen Lazio 2-1 met één goal van Sneijder. Uh, Palermo versloeg Napoli 2-1. AS Roma, Chievo, Verona 1-0. Uh, Genoa, Lecce 4-2. Udinese, Parma 0-2. Cagliari, Fiorentina 1-2. Bologna, Cesena 0-2. En Bari, Sampdoria 0-1. En dat betekent dat Bari degradeert. Milan gaat aan kop met 71 uit 33. Gevolgd door Inter. Dat heeft er 66, maar dan uit 34. Napoli heeft er 65 uit 34. En is daarmee derde. En dan ook nog in Spanje. Daar is om 6 uur begonnen. En inmiddels een minuut of 12, 13 in de tweede helft bezig. En de tussenstand bij Valencia tegen Real Madrid, het was net 0-5, maar op dit moment scoort Valencia tegen 1-5. Uh, Real heeft dus de smaak te pakken na de winst op Barcelona. Drie goals overigens van die vijf van Higuan. van Daniel Merriweather. Het is bij Valencia Real inmiddels 1-6, net gescoord door KK. Uh, Volleybal dan. Uh, Pollux speelt tegen Weert bij de vrouwen. En Weert heeft al twee wedstrijden gewonnen van de Best of Five-serie. Dat betekent dus dat Weert vanavond kampioen kan worden. Moeten ze even die derde wedstrijd winnen? grootste Boer. Ja, even die derde wedstrijd winnen. Maar dat is zo eenvoudig nog niet. Met excuses trouwens voor de lijn. Want de verbindingen werken niet al te best. Dus het moet maar even per ouderwetse telefoon. De zaken leken uitzichtloos voor uh, Pollux, maar uh, Pollux staat voorlopig voor met 2 sets tegen 0 in de derde wedstrijd. En ook nu in de derde set gaat het goed voor Pollux, 7-4 is de stand in de uh, derde set. In de eerste set had Weert eigenlijk niets in te brengen, het kwam nog wel voor met 1-3. Maar toen kwam er een hele lange service serie van Marije van der Velden. Toen werd het 11-3, dus 10 punten achter elkaar, heel veel fouten van Weert vooral. Uh, ...in de service en uh, die eerste set was heel snel klaar, 25-20. In de tweede set verveerde weer het wel heel wat beter en ook een lagere foutenlast, ...maar de paas ligt niet goed bij de ploeg uit Limburg... ...en daarom moet er heel uh, veel over links voorgespeeld worden. Uh, er staat een uh, Argentijnse, Jordina Kloek. Maar je kan het niet in haar eentje bol werken. En vandaar dat uh, Volks ook de tweede set vrij eenvoudig kon winnen met 25-20 en 25-19. hebben ze dus, dus twee sets binnen. En in de derde set is de stand inmiddels 8 tegen 5. Het ziet er naar uit. ...dat er een vierde wedstrijd nodig is. Wij gaan naar Willem 2 tegen een AZ. Het is daar 1-1, want Willem 2 slaagt er nooit in de voorsprong lang vast te houden. nog niet mee. Het is toch wat. Je zal supporters zijn dat elke week weer zien gebeuren of het nou tegen Ajax is... ...of tegen Feyenoord of tegen wie dan ook. En vervolgens staat er altijd aan het einde van de rit een nederlaag op het bord. Nu is het 1-1. En bij de manier waarop, denk ik dan altijd, zitten er veel Chinezen op de tribune. Maar... Ja, het stikt ervan. Vind <laughs> vind het gek met zo'n goal. Het is een open vraag, of een vraag die, ja, die hoef je niet eens te beantwoorden. Nee. Maar het is wel oliedom om dat zo te doen natuurlijk. Je kan het pech noemen, maar ik noem het dom. Er liggen twee mensen op de grond. Vrije trap voor AZ in de as van het veld. Daar ligt dan Nick Viergever. Mag spelen omdat mooi Zander geschorst is. En verderop ligt er nog eentje nou die is inmiddels gaan staan. Volgens mij is dat Holmen die in het stuk eigenlijk nog niet voorkomt. Want AZ speelt met drie spitsen. Met Holmen aan de linkerkant. Met Benschop daar ook voorin. Die staat aan de rechterkant. door zonder tussenin. Maar over de vleugels komt tot nu toe heel weinig. En Sigtorsson staat nu wel klaar voor die vrije trap. En die bal ligt echt op, nou het zal een meter of 35 wel zijn. Recht voor het doel van Kujovic. Het wachten is op het moment dat de muur goed staat. Het fluitje klinkt van scheidsrechter Van Boekel. Sigtorsson, matige bal. De muur in nog een keer schieten aan tegen het onderbeen van Levchenko. Die er weer bij is aan de kant van de thuisploeg. Toch een teleurstellend seizoen. Van de man die bij Groningen toch altijd een van de beste spelers was, hij heeft de bal ergens op de schenen gekregen, Levchenko, en dan grijpt hij toch nog even naar dat been, hoewel die scheenbeschermers draagt. Hij zal verder moeten, en dat gaat hij ook. Rechterkant van het veld, balbezit voor AZ met El Marcellus dan, meter of vijf over de middenlijn. Bal is even teruggegaan. Pereira zit ertussen. Janga misschien, die kan aannemen in de middencirkel. Namens Willem 2. dan raakt hij de bal toch kwijt aan Moreno. Moreno opent goed aan de linkerkant bij Palsen, want daar ligt de ruimte bij de Den. Richters verdedigt mee. Die kunt zeggen dat Willem 2 er niet voor wil werken vanavond. Iedereen verdedigt mee. Iedereen valt aan. De rechterkant van het veld. AZ wil via Benschop de voorzet geven aan tegen Pereira. Dan weer Benschop. Pereira voorbij voor de linker van Benschop. Dat levert niks op. Elm dan. En dan gaat de bal via een uh, Willem Tweeër of via een AZ'er. Het laatste toch over de achterlijn. En zo zijn er weinig problemen op dit moment voor Kujovic. De keeper die inmiddels in minuut 41 de bal mag gaan oppakken voor Willem 2. Laten we niet vergeten dat elftal won maar twee wedstrijden dit seizoen. Thuis met 4-3 hier. Dat was de laatste tegen Herenveen een maand of twee zoiets geleden. En een keer daarvoor 1-0 tegen Vitesse. Ja, als je twee keer wint van de 34 wedstrijden. Dan moet je natuurlijk ook niet gek opkijken als je er straks aan het einde van de rit uitgaat. Traf van Kujovic komt diep op de helft van AZ. Palsen erbij voordat Janga eraan kan komen. Palsen wordt opgejaagd. Dan is daar Moreno en Sofia. Nick Viergever heeft AZ de vrije ruimte gevonden aan de rechterkant. Een minuut of drieënhalf nog in Tilburg waar de zonnetje, het zonnetje op het stadion staat en waar het 1-1 is. Gonna get there. Haalt Willem 2 de rust met die 1-1 stand, Ragnar? Ja, normaal gesproken wel. Nog een seconde of acht. Wel een voorzet bij AZ, maar die wordt vakkundig gepakt. Die bal van Paulsen vanaf uh, zo'n beetje de helft van uh, Willem 2 aan de linkerkant... richting Kujovic, die er geen problemen mee heeft. Eén minuutje extra tijd. Die tijd is inmiddels wel ingegaan. Pereira nu goed teruggespeeld... Uh, Richting jan Janaai van der Heijden. terug naar Kujovic. De keeper van Willem 2 heeft hem voor de rechter. Trapt hem naar de linkerkant van het veld. Bal lijkt te hard voor. Lasnik. Die krijgt zijn voeten nog tegen. Maar de bal gaat toch over de zijlijn. Gooi je met Marcel. Het vijf meter voor de middenlijn. Even terug naar Viergever. Rechter centrale verdediger. Links Moreno zou kunnen. Maar Viergever gaat de diep in. Hij Heeft ook een lange bal in huis richting Sigtorsson. Die toch alweer zijn 13 heeft gemaakt. Kan aannemen in het strafschopgebied. Opgejaagd door Biemans. En zo is Sigtorsson, de IJslander Het strafschopgebied aan de rechterkant van het veld. Ook weer uit. Voorzet van Elm richting Benschok. Dan valt die bal achter Wermbloem. En is daar Gravenbeeg de rechtsback van Willem II om voor opluchting te zorgen. Bij de supporters hier van Willem II. Janga nog bijna met de aanname. Moreno toch ter hoogte van de middenlijn. Aan de linkerkant Palsen weer. Die wel steeds de ruimte krijgt om wat op te komen. Wordt dan pas vaak in tweede instantie, zo halverwege de Willem II-helft, tegengehouden. Nu is daar Ippol, is daar ook jan ari van der Heijden op de kop van het opgebied van de Tilburgers. Die dan toch in ieder geval maar met de 1-1 ruststand de kleedkamer ingaan. De goede vrije trap opnieuw van Lasnik, De Oostenrijker al na vijf minuten en na een half uur spelen de slechte zwakke terugspeelbal van Marlon Pereira. Want we de man die alles speelde tot nu toe bij Willem II. Siegtersson zit ertussen en zet de 1-1 stand op het bord. Het was alweer de laatste dag van de Europese kampioenschappen judo in Istanbul. Althans, voor Nederland, want morgen is er nog wel de strijd om de landenteams. Eh, de strijd van de landenteams, maar daar doet Nederland door blessures dus, niet aan mee. Na nou, de mooie gouden plak voor Edith Bos en het zilver van Annika van Emden van gisteren... was de hoop vandaag met name gevestigd op de Nederlandse mannen. Een reportage uit Turkije van Matthijs Westrater. De muziek die u op de achtergrond hoort is de muziek van de pauze. De pauze tussen de voorrondes en de finales van de derde dag EK Judo. En op het moment dat die pauze aanbrak, was het voor Nederland al over en uit. De eerste die uitviel, was Luc Verbij bij de zwaargewichten. En voor hem duurde het EK wel erg kort. Ja, en daar zo snel kan gaan. De tweede Nederlander, nou ja, Nederlander, hij is eigenlijk Belg, elke van de geest. Maar ook titelhouder, ook hij, vloog eruit. Hij is zo teleurgesteld dat hij niets wil zeggen. Maar zijn coach wel? Ja, een hele grote deceptie. Voor Grim Fuisters dus duurt het toernooi twee partijen, maar daarna gaat hij dan ook vol op zijn rug. Ja, het is gewoon kloten klote ik, uh, ik heb er niks meer over te vertellen. Het is gewoon uh, balen en uh, ja, het is weer voorbij. En tranen waren er ook. Maar in de Verkerk in de categorie tot 78 kilogram bij de vrouwen. Zij werd gedisqualificeerd. Ja, voel je je zo goed en dan wordt gewoon... Uh... Met EK door je het neus geboord. En dan last but not least, de klasse van ons aller, Henk Grol. Maar ook Denny Meuse. En ook die redt het niet. Het ligt gewoon allemaal heel dicht bij elkaar. En uh, als je het nooit misschien uh, vijf, zes keer op een dag overdraait, krijg je zes keer, zes keer een andere winnaar. En als u dan denkt, nou, dan hebben we het slechte nieuws maar gehad. Nee, dat moet nog komen. Henk Grol, hij verliest ook in de tweede partij. De teleurstelling is bij Grol dusdanig groot dat hij eerst besluit door te lopen. Dus dan vragen we zijn coach Maarten Arends maar om een uitleg. Ik denk dat het allemaal simpel kan. Het is niet hard genoeg. Hij is niet scherp genoeg. Klaar. Het is gewoon een stomme verhaal. Het lag het het aan hemzelf. Het ligt aan hemzelf, zelf, tuurlijk. Het moet allemaal wat harder. Arends is boos. Heel boos. En hij is niet de enige. Henk Grol komt even later toch terug en doet zijn verhaal. Met gegooid. Ja. Ik kan het ook niet geloven, maar het is gebeurd. Dus uh, ja, spullen pakken naar huis en uh, verder. Hier kan je verliezen, ook ik. Dus uh, ik neem mijn verlies uh, zoals het is. ja Natuurlijk is het kloten, maar het uh, hoort er een beetje bij, helaas. Maar dat is geheel aan mezelf te danken. Dat is gewoon uh, ja, onachtzaamheid. Concentratie? Of wat ja, maar? misschien ja, gewoon concentratie. Ja. Uh, misschien ging het wel te makkelijk. en Ik hoefde eigenlijk niet zoveel te doen. Dus, uh. Ik geloof dat ik voor het eerst uh, meegemaakt heb dat jij na een partij in uh, eerste instantie gewoon doorliep. Uit te ja, is Ja, ik kon het niet geloven. Ja. Zit het zo diep? Nou, valt me mee. maar ik ben er natuurlijk wel ziek van klaar. Ja, het er gewoon hiervoor getraind. Dan wil je gewoon een medaille halen. Ik wil je gewoon winnen. Ik vind ook dat ik dat moet. Ik ben in ieder geval een medaille. Dan kan ik een keer tegen zitten en dan wil je een keer derde. Maar uh, dit, dit is gewoon, uh, je doet mezelf ernstig tekort mee en ook vooral maken. Het slaat me nergens op. Maarten, je zit uh, van een afstandje, ja, mag ik zeggen een beetje moedeloos te kijken hoe uh, Henk wordt bevraagd. Ja, wat gaat er nu door je hoofd? Het is voorlopig uh, alleen maar teleurstelling. Weet je. Het is, uh, ja. Zo verwacht je niet dat het mijn laatste dag loopt. Laat ik het, zo zeggen. het is niet jouw EK geweest, hè? Het is van begin af aan niet mijn EK geweest. We begonnen natuurlijk al niet zo lekker, dat moet ik allemaal toe gaan. En vandaag, nou ja, dan denk je nog met Grim en, uh, en Henk dat het nog veel goed komt. Maar uh, nee, als ja, we... het fout gaat, gaat ook alles fout. Murphy's dus, uh, ja. Law. Ja, het schijnt zo te zijn, hè? We hebben het traditioneel vaak met Marjolein van Uden jouw collega bij de vrouwen, een beetje over uh, ja, de situatie bij de vrouwen. Dat het uh, nou, toch wel wat regelmatig wat tegenvalt. Moeten we ons nou ook zorgen maken over de mannen? Nee, ik maak me niet, ik, ik maak me niet zorgen. Maar ja het, ja, het is wel een EK waar je naartoe werkt. Dus ja, het is, het is wel uh, een grote deceptie. Weet je, ik ben, daar wel, uh, ja, ik ben daar wel erg kapot van. Weet je? En dus, wat ik al zeg, het is niet door iedereen dezelfde reden. En, uh, ja, dus, uh, Henk is gewoon echt slecht. Klaar, daar, kan je, daar kan je niks anders van zeggen. Dat, dat, dit is onnodig. Op naar Baku. Op naar Baku, ja, hartstikke leuk. Ja, want begin mei is in Baku, Azerbeidzjan, een Grand Prix judo. No doubt met don't speak. Het geluid wat we op de achtergrond hoort komt uit Kerkrade. Daar speelt Roda vanavond tegen NAK. En Frank Wielheid weet waar het allemaal op gaat. In dit geval ging het even om het Limburgs Volkslied. En uh, dat is dan nu ook afgelopen. En er zullen zo ongetwijfeld de ploegen het veld opgaan. als je zo op de ranglijst kijkt dan zeg je nou dat is uh, hartstikke leuk. De nummer 13 nak, gezellig op bezoek bij de nummer 6 Rodie SC. Waar gaat het over? Dat moet je niet tegen de heren trainers zeggen. Want die hebben ongetwijfeld nog wel een mooi scenario in hun hoofd. Rodie SC staat bijvoorbeeld nog uh, vijf punten achter AZ op de vierde plaats. En droomt nog stiekem van de vierde plaats in de persoon van uh, Harm van Veldhoven. Die dat ook nog hardop durft uit te spreken. Maar er zijn dus nog twee wachtende voor u. AZ en ADO, in dit geval Groningen, ligt ook nog op de loer als je Rodi SC zelfs nog mee durft te tellen. En NAC, dat staat dus dertiende. Maar ook die durven gewoon nog hardop uit te spreken dat ze loeren op plaats. 8, daar waar Utrecht staat, dat is maar vier puntjes hoger. Maar daar staan nog vijf wachtende voor NAC. Dus uh, die hebben ook een hele kleine kans om nog iets van het seizoen te kunnen maken. En als je dat dan toch wil doen, dan zou dat bijvoorbeeld vandaag een hele goede mogelijkheid zijn. De ploeg die wint, die kan nog uh, ietsje harder op uitspreken dat ze nog ergens voor meedoen. Brodie SC weet natuurlijk al lang zeker dat ze de play-offs gaan halen. Dus die gaan sowieso nog meedoen voor Europees voetbal. Maar rechtstreeks halen. Is toch prettiger, al is de kans daartoe dus klein. En dat Nak het nog haalt. Ja, in theorie zou Nak ook nog na competitie tegen degradatie kunnen spelen. Dus dat kunnen ze ook nog halen. Als je met die kant winnen ze dus weer niet opkijken. Dat is dan weer het andere uiterste van het verhaal. Bij Nak zien we terug in de basis. Horvat staat centraal achterin. Hij uh staat daar, eh, vorige week stond hij daar bijvoorbeeld niet. En Kolka staat in de basis, dat is misschien nog wat opmerkelijker. Leonardo is op de bank gezet. Kolka loopt namelijk wel met de opkomende bek van Rodi C. mee. Hemte in dit geval. En Leonardo is geneigd dat niet te doen. En dat vinden ze bij eh, Nak op de bank in de personen van John Carlos en Gert aan de wiel niet zo geslaagd. En bij eh, Rodi C. weet iedereen wel zo ongeveer wat de opstelling is. Alleen zijn ze van doel Doelman veranderd. Proes, de tweede doelman, is weer terug in de goal. De Pole. Hij uh, vervangt de derde doelman uh, van Eijk, die vorige week de honneur even mocht waarnemen toen Proes geschorst was. En verder is alles bij Roda zoals het hoort te zijn bij Roda. Nak gaat Roda opvangen. Roda heeft daar doorgaans erg veel moeite mee. En de wedstrijd staat vandaag onder leiding van de Belgische scheidsrechter Christophe Vierand. En dat volleybal Pollux tegen Weert-Ajl Kloosterboer... vertelde eerder dat Pollux de eerste twee sets gewonnen had. Hoe is het in de derde gegaan? Nou, ja. Het is alweer gepiept. Uh, in een uurtje tijd heeft uh, Pollux weer echt opgerold. En met name stuk geserveerd. De derde set is 25-20 geworden. Uh, Weert speelt dus zonder Nibro. Uh, die is al een paar weken. Dat is degene die met een afwijkend shirt moet zorgen voor uh, de passing en uh, verdediging. En uh, ja, die ontbreekt. Eentje was er gestopt. Toen hebben ze een tweede opgeleid. Maar die is geblesseerd. En uh, die speler hebben ze nou nodig gemist aan de kant van Weert. Want vooral in de passing ontbrak het eraan. En uh, ja, Pollex heeft het uh, goed gedaan in die derde wedstrijd. In de eerste verloren ze met 3-1. De tweede, ze, uh, dat was thuis hier in, uh, in Oldenzaal. En de tweede verloren ze bij Weert. En de derde winnen ze dan overtuigend. En dan ben ik benieuwd of ze hiermee zoveel uh, goede moed hebben gekregen. Dat ze straks in Limburg ook kunnen overleven. Voorlopig is de stand dus 2 tegen 1 in het voordeel van Weert. Die nog steeds uh, de kans hebben uh, de ploeg uit uh, Limburg. Om het uh, thuis af te maken in de komende wedstrijd. Volkswind wint probeert met 3-0. En wij gaan even voorbeschouwen op Herakles tegen de graafschap. Een wedstrijd die over een minuut of twee begint. Herakles, ja, dat gaat wel ergens om. Want dat is eigenlijk de grootste kans hebben voor de achtste plaats. in van der Maanden. Zeker omdat de ploeg van Peter Bos de laatste week uitstekend in vorm is. Ze behalen sinds de winterstop eigenlijk veel goede resultaten. Vorige week dan weliswaar niet hier op eigen veld in Almelo tegen PSV. Maar Herakles Almelo was toen duidelijk de betere ploeg. Zelfs toen Flederis met een rode kaart het veld af moest... was Herakles nog de baas tegen PSV. Dat zegt toch wel iets. Herakles vanavond zonder dus Flederis. Hij is geschorst. Fejinovic speelt voor hem op de links-halfpositie En Looms, de linksback keert terug bij Herakles van een schorsing. Bij de graafschap is Rogier Meijer er niet bij. Hij zit ook een schorsing uit... Maakte vorige week nog de 1-1 in de wedstrijd tegen FC Twente, de late gelijkmaker van de Graafschap. En Steve de Ridder, de smaakmaker toch wel dit seizoen van de Graafschap als aanvaller. Hij is er niet bij vanwege een blessure. En ook Darije iets. de trainer, ontbreekt vanavond bij de Graafschap. Zit niet op de bank vanwege droevige familieomstandigheden is hij afgelopen week naar zijn geboorteland Bosnië afgereisd. En hij keert pas volgende week ergens terug bij de ploegen. Lopen nu het veld op, staan klaar. Het Polmanstadion zit bom en bomvol. Want inderdaad, het gaat ergens om vanavond bij Herakles. De playoffs om Europees voetbal. Vorig jaar ook al gehaald door Herakles. En wie weet zit het er dit jaar weer in. You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 War didn't even know what you were fighting for. You were so young, with prospects so poor. Now, what you've become, no one can be sure. Raoul Midoum, uh, Midon met Don't Take It That Way. We gaan eens kijken hoe er overal begonnen is. Onder andere in Almelo bij Herakles, de graafschap Richard van de Maanen. De nummer 8 tegen de nummer 15 op de ranglijstwedstrijd het is 2 minuten oud. 0-0 de stand en Herakles moet deze thuiswedstrijd natuurlijk winnen. Wil het in de race blijven voor die playoffs om Europees voetbal. Een bomvol stadion en Herakles het balbezit met Overtoom. Korte combinatie met Vejinovic gaat de middencirkel door. Probeert dan de combinatie te vinden met Armenteros. Dat levert misschien direct gevaar op voor Herakles. En het schot dan van Vejinovic gaat ruim over het doel van Waterman. De eerste mogelijkheid... Voor Heracles. Een ploeg die het iedere tegenstander lastig maakt. Zeker hier in eigen stadion. Het kunstras nog even flink gesproeid voor de wedstrijd. Om het balletje nog maar wat sneller te laten lopen. En nu al een gele kaart in de wedstrijd voor Perl Frenkel. Volgens mij vanwege commentaar op de leiding. Maar Tom van Siegem zet direct dus de toon in dit duel. De uittrap van Boy Waterman. De keeper die een klein beetje... Geblesseerd was de afgelopen week. Maar toch kan starten aan deze wedstrijd. Trapt de bal nu weer het veld in. Richting de spitsen van de graafschap. Dat zijn er twee vanavond. Poupon en Barkas. Maar Poupon mist de bal. En dan via Breukers gaat hij terug naar Pasveer. De keeper van Heracles. Dan met de linkervoet een hoge bal. Richting Looms. De opkomende linksback van Heracles. Zoals ze hier graag spelen in Almelo. Met opkomende vleugelverdedigers vanaf de zijkanten. Ingooi voor... De graafschap dat zes punten meer heeft dan Excelsior. Dat op de zestiende plaats staat en dus eigenlijk wel veilig is. Mag je... Vanuit gaan, maar je weet het natuurlijk nooit. Officieel zijn de Doetegemmers nog altijd niet helemaal safe. Weer een overtreding in het begin van dit duel. Na 3,5 minuut en een vrije trap voor de Graafschap. Dat speelt in groen-witte shirts. Lijkt het een beetje op de tenus van Celtic. En dan gaat de vrije trap vanaf de rechterkant voor de Graafschap nu komen. Met veel beweging in het strafschopgebied van Heracles. Met name Poepon. Broekhoff is ook meegekomen. Daar komt de vrije trap. Die wordt aangeraakt onderweg door Broekhoff. En dan gaat de bal een paar meter naast de van pas 4. 4 minuten zijn we onderweg in dit duel in Almelo. 0-0 de tussenstand. En dan uh, bij uh, Frank Wielheid, Roda Terrenak. Ook 4 minuut, ook 0-0 nog. Na uh, de voor de wedstrijd een indrukwekkende minuut stilte voor Wheel Curver Met Rapid JC, de voorloper van Roda JC, 56 nog landskampioen geworden. En uh, dat zijn ze hier niet vergeten, gezien ook de spandoeken... Uh, Wordt die man hier nog even, uh, zoals het hoort, geëerd. De corner nu voor Nak genomen. Vanaf de linkerkant richting de eerste paal kijken of Proes zijn doel, doel uitkomt. Dat doet hij wel. Maar voordat hij moet ingrijpen, heeft de scheidsrechter dat al gedaan en een vrije trap gegeven voor uh, Rodier C. En kan Proes uh, uh, zijn doel in ieder geval veilig daar de bal wegwerken. Via een vrije trap die hij uh, weg gaat leggen bij Wilaat. En Rodier C gaat dus uh, van achteruit rustig opbouwen. Kan Wilaart ook nog op zijn gemakje het hele, uh, het hele veld oversteken. In ieder geval zijn eigen helft oversteken. Dan maar breed leggen naar K. En dan gaat Rode JC dus heel rustig opbouwen. Hadouwier komt die bal aan de linkerkant halen. Terug naar K als er een klein beetje druk op komt te staan van uh, Goudelje. Rodi is dus in het begin even kijken wat doet Nak. Nou Nak doet wat de meeste ploegen hier doen omdat bijna niemand hier weet te winnen. Alleen AZ is dat gelukt in uh, dit seizoen nog maar. Toen werd het uh, 2-1. Alle andere ploegen zijn geneigd om hier zo kort mogelijk op elkaar te spelen. En daarmee Roda zo moeilijk mogelijk te maken. Daar komt Schilder voor Nak inmiddels richting uh, medetje of 20 van de goal. Daar wordt hij meestal wel gevaarlijk als hij kan schieten met zijn linker. Maar uh, daar komt het nu even niet van. Hij verlegt de bal naar de rechterkant. En dan wordt achterin bij Rodier dan uiteindelijk de paas van V. weggewerkt. Nak pakt weer op. Via Leurling aan de rechterkant even opgedoken. Komt tot bij K. En dan via K wilde ik zeggen: gaat die bal over de zijlijn. Maar dat was uiteindelijk via Leurling, zegt de assistent-scheidsrechter uit België. En dus kan Roda weer gaan gooien en gaan opbouwen van achteruit. In de eerste vijf minuten nog niet al te veel bijzonders. Eén leuk momentje gezien van Jans. En dan de tweede helft in Tilburg. Willem 2 AZ, erachter niet mee. 6,5 minuut gespeeld. De stand 1-1. Marcellus is eraf gegaan aan de kant van AZ. Volledig groggy na een kopduel. Een, een, een vriendelijk kopduel met Richters. Maar hij kreeg verschillende keren acht tellen en moest hem uiteindelijk toch buigen. Palsen is nu de nieuwe rechtsback en Clavan op linksback nu bij AZ. AZ wat moet verdedigen met viergever. Yanga is aan de bal aan de linkerkant van het veld. Palsen ertussen speelt naar Moreno op de kop van het strafstopgebied van AZ. En Moreno, de Mexicaan, die kan gaan lopen. Inmiddels in de middencirkel aanbeland. Dan de opening aan de linkerkant bij Clavan... Over de middellijn heen naar Zet nu. En AZ zal toch echt een tandje hoger moeten gaan spelen. Maar in de eerste helft van deze wedstrijd toen het allemaal wel heel laconiek oogde. Met zo'n houding van ach dat komt vanavond wel goed. Ook als de tegenstander op 1-0 komt. Nou dan weten we normaal gesproken wel dat het uh, toch wel goed komt voor ons. Want de cijfers zijn hard. We hebben in de windes, in de pauze nog even gekeken. Maar elf keer kwam uh, Willem II dit seizoen op een 1-0 voorsprong. Tien keer werd er uiteindelijk uh, verloren alleen tegen Vitesse thuis. Wist de ploeg uh, toen nog van Gert is inmiddels is hij vertrokken. En vervangen door De Beitel. Maar toen wist de ploeg de drie punten hier in eigen huis te houden. Paulsen een meter voor de middellijn. Opening naar Benschop aan de rechterkant. Toch ook nog weinig van gezien hoor. Van Benschop nu in een duel met Jan-Ari van der Heijden. Benschop terug naar Palsen. Die staat halverwege de helft van Willem 2. Buitenkantje voet gegeven door Elm. Terug naar Palsen. Kan de voorzet komen? Ja, maar daar zit Biemans goed tussen. En Biemans houdt de bal ook in de voeten. En kan dan lopen. Lopen, zoeken en kijken. Richting Janga. Aanname met het bovenbeen aan de binnenkant. Keurig. Lasnik dan. Ziet de ruimte aan de rechterkant. Waar wordt gelopen door Ippel. Maar die komt er niet aan omdat Klavan er weer bij is. Klavan dan nog een keertje. Krijgt de bal van Schaars. En dan is het Ippel die doorjaagt en Clavander niet kan dan terugspelen richting zijn eigen keeper. Romero met een lange broek spelend. Hoe verzin je het bij deze temperaturen? Maar misschien is daar een medische of andere reden voor. Maar het ziet er wat kolderiek uit als iedereen in een t-shirt op de tribune zit. En hij in een lange broek keept. Gravenbeek sterk. Kan een voorzet geven. Gravenbeek. Daar is viergever... Metertje voor de toelijn om te verdedigen voor AZ. En dat doet hij goed, want de bal gaat naar de buitenkant. En AZ kan misschien wel weg met Wermbloom. Nee, toch niet. Dan Arie van der Heijden burmt zich eruit bij drie AZ'ers. Dan kan Ippel gaan schieten. Ja, Ippel schiet. En die bal leek te te zeilen, zeg. Maar gaat dan een halve meter of misschien ietsje meer naast de kruising. Misschien is hij iets meer. Maar het leek er toch op alsof hij de 2-1 op het bord zou zetten in de 54ste minuut. Het blijft 1-1 bij Willem 2 AZ. De strijd in het oosten. Herakel is de graafschap, Richard van der de Meer. 8,5 minuut op de klok en 0-0 de tussenstand. Dan is het de graafschap dat via Bargas probeert te ontsnappen in de middencirkel. Maar er wordt opnieuw gefloten door Van Sigm de scheidsrechter vanavond voor een overtreding. Nog niet veel gezien van de graafschap in dit duel. Eén schot van Bargas uit de tweede lijn en dus een kans al na drie minuten voor... Herakles Almelo met dat schot van Vejinovic dat een paar meter over de lat ging bij Waterman. Nu is het de graafschap dat de bal achterin rondschuift met Broekhoff en Buijs. De twee centrale verdedigers die ook beide zullen vertrekken aan het eind van dit seizoen bij de Achterhoekse ploeg. En dan moet Buijs achter de ballen aan om hem dan maar weer weg te schieten de andere kant op. Dat doet hij ook wel, maar niet echt nauwkeurig over de zijlijn en dus een ingooi voor Herakles dat zo graag snel positiespel wil spelen in de tweede seizoen zelf daar ook regelmatig in veel wedstrijden in is geslaagd. En vorige week tegen PSV dus weliswaar de 0-2 nederlaag hier op eigen veld. Maar ook toen was het voetbal best wel uh, erg oké. Okay. De ingooi gaat richting Armenteros. De spitser is het Breinburg die vandaag in de basis staat. Een jonge speler van de Graafschap die de bal oppikt. Via Roze gaat hij dan naar Poupon. Maar daar zit dan een verdediger van Herakles goed tussen. Kort spel nu aan de zijlijn bij de ploegen. Die er fel ingaan en dan de ingooi van Herakles aan de rechterkant van het veld. Met Breukens gooit hem naar Armenteres Daar zit Broekhoff ertussen. Maar weer is het Herakles dat de bal simpel kan opvangen. Nu op de middenlijn met Van der Linden, de aanvoerder van Herakles. Dan een hoge bal van Vejinovic richting Overtoom. De aanvallende middenvelder die daar de ruimte koos, maar niet goed gezien. En dan ook wel weer goed doorzien door... Uh... De Graafschap dat nu via Rozen probeert te ontsnappen. En weer wordt dan een overtreding gemaakt. In dit geval door fiets en een vrije trap voor. De Graafschap in de middencirkel. 10 minuten staan er op de klok in het Polmanstadion. Fantastisch voetbal weer. Maar nog niet echt een geweldige wedstrijd tot nu toe om naar te kijken in de beginfase. Einde van dit eerste uur langs de lijn. We hebben drie wedstrijden vanavond die al bezig zijn. Willem 2 AZ, een minuut of twaalf in de tweede helft 1-1. Roda Nakken en Heracles de Graafschap zijn om kwart voor acht begonnen. En dus uh, bijna een kwartier bezig. En daar is nog niet gescoord. En de laatste wedstrijd straks is VVV tegen Heerenveen. Pollux heeft uh, bij de volleybalsters, de vrouwencompetitie, uh, de play-offs een beetje verlengd. Want Pollux versloeg Weert met 3-0. Dat betekent dat Weert nog even op het kampioenschap moet wachten. Weert had wel de eerste twee wedstrijden gewonnen. En staat dus in de best-of-5 met 2-1 voor. Straks ook nog Orion Rotterdam bij de mannen. En daar leidt Rotterdam met twee wedstrijden voorsprong in de best-of-5. Tot zo na het NOS Journaal.